Robert Walters met het NOS Journaal. De weduwe van de overleden Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny... eist het lichaam op van haar man. Julia Navalnya zegt dat de Russische president Poetin... met het christendom spot door het lichaam gevangen te houden. De moeder van Navalny werd gisteren onder druk gezet... om het besluit te nemen over de begrafenis van haar zoon. Zo meldde een woordvoerder van Navalny. Ze moest binnen drie uur zeggen dat ze hem zou laten begraven... op een zelfgekozen plek, zonder publiek. En als er niet akkoord ging, zou Navalny worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, en drie westerse premiers zijn in Kiev. Ze zijn er om hun solidariteit te betuigen met Oekraïne.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 De Friese IJsbond is deze week voor het eerst met een groep jonge ijsmeesters op excursie in Zweden om het vak te leren. Ze gaan op pad met twee Zweedse gidsen die volgens Omroep Friesland veel ervaring hebben. Het lukt de oudere ijsmeesters steeds minder goed om hun kennis over te dragen op jongere generaties, omdat er nog maar zo weinig natuurijs is. In de buurt van Ede is een dode wolf aangetroffen. Voorbijgangers zagen het dier liggen op een kruising midden in het bos... en waarschuwden de politie. Het lijkt erop dat het dier is doodgereden. De plek waar de wolf werd aangetroffen ligt... circa 20 kilometer van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daar raakten een paar weken geleden twee roedelswolven met elkaar in gevecht. Alleen al op de Veluwe leven enkele tientallen wolven op dit moment. Het weer wisselvallig, in de ochtend en laat wat zon. Laten vandaag...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 Louise ze was een leuke meis, nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit punifus, maar dat was even zwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat hond er nog een krap. En telkens als ze weer begon, riep, mama, blijkt toch af. Louise ze zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise.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 Ze ligt in de mosterd af, gesmult nog niet zo pijn, alsof er kleine vingertjes van vliesproketjes zijn. Louise zit niet op je nagel te bijten, wat, wat wie ze, Louise? Je zult met dat bijten je vingers verslijten, wat, wat wie ze, Louise? Oh met dat bijten, oh anders heb je Lieve Louise ze zit niet op je nagels te bijten. Pa, op wie is Louise? Louise, kreeg verkeering met een leuke jonge man. Ter nageltjes je haar voetgroen, je merkt er niets van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast, en steeds mijn mond bezet.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 De koningin van Lombardije ging in de rijtuig, ging in de rijtuig. De koningin van Lombardije ging in de rijtuig rijden. Ze wuifde naar links en ze wuifde naar rechts. Ze wuifde met haar hand en s'avonds ging ze slapen in een zilveren lediekant. En als ze sliep dan wuifde ze nog als maar met haar tralalalalalalala alsmaar maar met haar hand. Koningin de, hegen. Dat weven, dat de koningin zei bij eigen, altijd wat weuvel, altijd tot weuvel. De koningin zei bij eigen, laat ze we hem warm krugen. Toen liet zijn hand vervaardigen bij een koppenfabrikant. Zo'n hand die in zijn eentje wuift van de een naar de andere kant. Ze zond een rijtuig door de stad met enkel maar die tralalala. Woensdag reed die wagen Tegen zeven, tegen lijn zeven Rangelaboem, zo zei die wagen En alle mensen klagen Een grote brankaar van EHBO Was dadelijk bij de hand De mensen tromden samen Maar wat kregen ze het land Want voor het gebroken raampje Was alleen maar die tralalalala tralalala, Enkel maar die hand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 Nog die hand. en als het heel erg waait, dan gaat het zo.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 Poen, poen, poen, poen. Zal je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet op te koop is. Maar geld doet wonderen, vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen.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 Zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen. Vooral als het een hoop is. Ja, ja. Poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen. poen, poen, poen, poen. In het blokje van drie hoor je als eerste Lou Die met Louise zit niet op je nagels te bijten.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 That is the Gaat je voor door kom maar de komende simmeling? Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijdt u dat? Panto.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 It's not.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 Zet je op, wacht we gaan nog niet naar huis. Zet je feestleus op, want de moeder is niet thuis. En al was mijn moeder thuis, nou dan ging ik niet naar huis. Zet dus allemaal je feestleus op. Zet je feestleus op, want we gaan nog niet naar huis. Zet je feestleus op, want de moeder is niet thuis. En al mijn moeder thuis, nou dan ging ik niet naar huis. Zet dus allemaal je feestleus op.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 Mijn hart is in zee verloren Was op een mooie zomernacht Ik was verliefd tot over beide oren Want jij die meisje weet niet doe ik smaak En toen we afzicht aan we bij de haven Lang in mijn hart, je wil eens dus met me mee Van jouw verslontje en je dank armen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 Aan mevrouw, die staat er niet voor En van je hele hole er ho de moed maar in En van je hele hole houden de moed maar in En van je hele hole houden de moed maar in Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van pietijn En van je hele hole houden de moed maar in Huis, want moeder is niet thuis En als mijn moeder thuis Dan denk ik niet, dan denk ik niet En als mijn moeder thuis Dan ging ik niet naar huis Zet je feestneus op Want ze gaan nou nog niet naar huis Zet je feestneus op Want moeder is niet thuis En al was mijn moeder thuis Zou zo graag een borreltje lusten, holla diee, die, Zou zo graag een borreltje lusten, holla diee, holla diee. Poes, poes, poes, wist jij dan niet dat het gebeuren moest? Poes, poes, lekker wist jij dan niet hoe het moest?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 en ik wil maar zeggen Hoe heb ik het nou Ik ben ver koud. En van je hela Ola, jitera Ola, jitera Ola, jitera Van je hela hola, jitera Ola, jitera hola. jitera Als vader na Vergadering gaat Dan wordt het S'avonds altijd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 Maar toch komt mij het allermeest Eén plekje voor ben de geest. Ik weet ik ga in Nederland. de wereld. waar het jong en oud zich amuseert. Sinterklaas de dingo, de basen voor die is core. Waar staat een blonde vee? Santa En iedere man wil met haar mee. Santa de Mido. Maar je krijgt nul op het Santa de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 er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, klokje van goede mij zal altijd blijven slaan.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 Wanneer je hier als kapitein het staatsschip moet besturen. In storm weer op woeste zee, dan moet je wat verduren. En lood je het schip de haven in, met ploepen lijkt en sprander, zeggen de passagiers, bedankt, we nemen nu een ander. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klokje van volzamijntaland blijven slaan. Dus geef elkaar een hand. Het heeft toch een zoon. die mens garandeert, op je het morgen nog kunnen doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Klokje van gloer, de zal altijd leven staan. Hallo, hallo jongens, daar ben je hoor, goeie reis. Neem je naapje voor me mee. Ik kan er aan denken hoor. Prachtig. Nou, daar ben je hoor jongen. Hey! Niet wat de mensen willen, waarom mensen dat maar proeven.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 The loom bringing up your worm with me. Goeie reis, ouwe reis, nou te wee. Als je terugkomt, dan zijn we vast tevreden. Goeie reis, ouwe reis, nou te wee. Een trots bananen als je kan. En een echte kokosnotenpontje suiker. En een lekker kistje thee. Beste loe, breng een aapje voor me mee. Goeie reis, ouwe reus nou te wee. Heb je een goede race gehad? Uitstekend. Wacht, heb je een naampje voor me meegenomen. Dat is jammer, daar heb ik nog niet afgedaan.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 En toen ik weer naar het vaderland zou gaan vroeg jongen uit het hartje der Jordaan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 Ouderwins naar de been. Een troost bananen een alsje kou. En een echte koekjesnot, suiker. En een lekker kistje thee. Beste Loof, breng een aapje voor me mee je reis, nou reis, nou verweer. Gonne zingen we zinder garen wie. Van alle soorten dingen wordt de pot voorrie. iets is al een slag, dat blijkt voor ons lach. Zeg altijd een beetje mede, dat is een goede dag. Als onze piem, schoen mag we die, stak je maar schnaalsje, doodem die der landen. Naar harten bij de diepen ziet. stroomt de schone schalbe, stroomt de schone schalbe. Eiland ziekt, breng ze mij, dat zie je van mij, ja, zwarte bij de meladie. Je moest ze wasgedanken zien. En als je nu gewaschen ziet, dan mochten wij aan spelen. Vanuit uw torenstraat, dan mocht de vrijheid kweelen. Dan mocht de jonkheid draaien, anders dan een gaaien. Ook naar de aaien, hier je het weet Draaien. Maar vaaien, om is te zwaaien, waar is je niet, want we zijn er van de klas, en we drinken in een vlaatje. Terwijl die arme schatten af en dat die zijn, vergeten wij de groep, en ze droogt die gedaven, en roepen al gelijk. Leven duinen, daar staat mij thuis, liepende duinen het ziekenhuis, liepende duinen, maar zij de kleinen, groen van de wiesen, maar wij van zand. Ja, ja, ja, oogzang, oogzang, den dan de nam bezijden. Madeleine, Madeleine, wel die onbescheiden zijn. Voor een glimlach van jou dat ik alles opbouw. Voor een kus van je mond is niks anders meer taal. dat dat jij van me woont, dan zullen we leven. Dan zullen we leven, dan zullen we leven in de gloria, in de gloed.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 Zeven beeld in de abrot en dan gaan we apenootjes delen. Dan is het feest voor een groot in klaar. Want in september moet je voor een hij in ons Amsterdamse arten zijn. Zoek op zijn tijd wat vrolijkheid. dat is niet overboden. Zoek op zijn tijd wat vrolijkheid. Want dan dus dat hij je nodig. Ja, ga al je zorgen in je weg. Witte, gezonde glimlach Wee je wat het lotje ook bereidt? Zoek om ze te eten wat vrolijkheid. Laat maar waaien, laat maar waaien. Dan komt het goed Laat maar waaien, laat maar waaien Wegen toch niet naar de haaien En leven de opera, en leven de opera Daar kan je lachen van je balder, elder, elder, eldera leven de opera, en leven de opera Daar kan je lachen van je balder, elder, Ik kan dag en nacht, wandel in de gracht de op het staat Tijd zo te En waar je jouw je je op kan vieren. Waar je voor is hebben wij je pyramid. Mietje waaien en, zal ik er draaien ken. Maar waar het gaat om het recht in je overin met je pip. Dus in klaar, in de Jordaan Oh, saberiocia, saberioia, la Hey hey hey Oh sabrio sia sabrie Oh sia ja lalalalalé, ja, dat was Johnny Jordaan met uh, Johnny's uh, potpoerie. Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen heel veel plezier met de uh, ZFM Jazz. Ik moet ook nog eventjes kort draaien.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 Een lekker potje, bier, bier, bier Aan de zwier, zwier, zwier Of drie, bier, bier, vier Zo reis je met een nieuwe wette schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juist Die is zo deftig, dit is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rij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 En liever met ze schuif, schuif, schuif. Allemaal in de kajuit, juif, juif. Het is zo wet, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo reisje je langs de Rijn. Bij Mannheim kwam het bliksem, het begon te waaien. Mijn tante riep: hij vloog naar de commandobrug en riep Vier, vier, vier, alles vier, vier, vier, vier Op het rivier, vier, vier, zo reis je net En liever met de schuif, schuif, schuif Allemaal in de kajuit, juif, juif Tissel 30, Tissel is zo fijn fijn, net